Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In New Delhi in India draaiden de koffiemachines over uren vandaag. Daar kwamen belangrijke ministers van Buitenlandse Zaken van G20 landen bij elkaar. Het leverde gelijk wat bijzonders op. Amerika en Rusland hebben daar weer voor het eerst sinds de begin van de oorlog in Oekraïne met elkaar gepraat. Volgens buitenlandminister Hoekstra is dat een belangrijke stap. Gelukkig is het wel zo dat het de mogelijkheid is om het nog veel breder te hebben over hoe nou bij te dragen aan stabiliteit. Dat we door kunnen met, met, met, met handel die uiteindelijk zo ongelooflijk belangrijk is... voor het, het, het voeden van, van gezinnen over de hele wereld. Dus er is nog genoeg te bespreken. Tijdens de top werd er vooral gepraat over de oorlog in Oekraïne. Belangrijke diensten moeten voorrang krijgen op het stroomnet. Het gaat dan om de bouw, veiligheidsdiensten, ziekenhuizen en scholen. Dat wil de autoriteit consument en Markt die daar toezicht op houdt. Nu geldt nog dat wie het eerst komt ook het eerst maalt, maar daar moeten netbeheerders van af kunnen wijken als het stroomnet te vol raakt. En dat is in Nederland steeds vaker het geval. Op het strand bij Scheveningen zijn meer dan 100 eieren gevonden met dode kuikens erin. De dierenambulance heeft de eieren naar een opvang gebracht. Daar wordt bekeken waar ze vandaan komen. De douane is ook ingeseind omdat een van de opties is dat ze van een schip zijn afgegooid. En een fan van Chris Brown is tijdens een optreden van de zanger haar telefoon kwijtgeraakt. Gebeurde niet zomaar, want toen de zanger haar een lapdance gaf op het podium, begon zij het te filmen. Dat vond de zanger niet zo leuk, dus pakte hij haar telefoon af en smeet hem het publiek in. En dat werd weer door andere fans vastgelegd. Ja, ze schijnt het niet heel leuk te hebben gevonden, maar na het concert kreeg ze haar telefoon wel weer terug. Krijg je nog wat weer, ook vanavond blijft het droog. Komende nacht kan het land inwaarts een graadje gaan vriezen. Morgen lekker veel zon en dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt er inmiddels overal weer goed door in Noord-Holland. Eén er nog op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en roelof De Daar rijdt het nog altijd langzaam over acht kilometer en de vertraging is tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. <tied>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 in uh, de, uh, drie voor twaalf stukje had ik hem ja. ook meegenomen. Uh, het is zeker geen Rangan met een rietje van uh, Johnny Lyon. Uh, nee, nee, nee. Hey. Het, is ook, uh, het is wat minder zoet. Ja. Hoe ben je aan die naam gekomen eigenlijk? Want het dat is ook meteen uh, de vraag. Want hoe, hoe kom je erin? Uh, het, uh, het is eigenlijk heel simpel een anagram van mijn voornaam. Ik ah, vind Arjan Tommy. een uh, erg leuke naam, uh, maar niet als artiestennaam. ik zocht wat, iets wat beklijft en iets wat.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 Vorig jaar zijn ze gewoon uh, ja. geweest. Uh, en dat had alles uh, te maken met Shadow Work die ze toen hadden uitgebracht. Uh, dan uh, neem ik aan dat jij uh, er wel wat van, uh, van weet, van Three Point Landing. Ja, ja, ja. Ik, ben, uh, ik ben fan. Jij ja, bent fan. <laughs> Wij ook. Ik denk dat iedereen heel snel fan wordt van Three Point Landing. Ja. Uh, goede uitstraling, lekker uh, jonge, goede frisse energie. Mm.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 They feed on others like you're dead all strong No understanding. On the path when I left, I had to lock myself up. Slowly falling behind.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 Die, uh, die waren wel uh, veelvuldig in het nieuws uh, geweest uh, de afgelopen tijd. Als het uh, gaat uh, om bijvoorbeeld het uh, Noorderlicht... er zijn uh, best wel wat foto's uh, van gemaakt. Ze zitten een beetje in zo'n wattengroepje uh, bij Ameland... en schimmelig een oog. Nou, uh, die foto's die logen er niet om in ieder geval. Uh, Wolf en Moon die hadden het erover. Do a Nova Star, daarvoor hoorde je Cassandra Onk... met Niet meer terug. Tweede interview van, uh, van vandaag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 Ja, dan giet er het nodige door je lijf heen en dan denk je, oh, nu moet ik echt wat, wat laten zien. En uh, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want... Oh, toen bij uh, IVS 8 bedoel je? Ja, ja he, dat je dat, dat uh, gevraagd wordt om een. Uh, dat iemand ja. zegt uh, tegen jou van je hebt talent en noem maar op en, je gaan, en dan word je ga je dat doen. Uh, want dan ja. kan ik me daar iets bij voorstellen dat je daar op een gegeven moment denkt van. wow, uh, ben ik daar wel eigenlijk aan toe?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 Van, dat, van, ja, ja, van, urban. Want als je urban noemt, dan uh, denk ah, ik... Ja, het is een beetje... Ja, het is een beetje, een beetje ja, hoe zeg je dat? Een beetje hip-hop, R&B. Maar dan een beetje van tegenwoordig. Dus niet die R&B-soul. Ja. Maar hoe het een beetje tegenwoordig uh, in de muziek uh, gaat. Bijvoorbeeld Jade Lauren of Delaney, Dat een beetje. ja.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 Hoe ik mensen wil helpen, dat zeg ik ook in het nummer. Ja. Uh, helpen, uh, in de zin van, mensen nooit je dromen het. opgeven, zoiets? Nou, ja, ook. Maar ja. ook mensen helpen die het nodig hebben. Ik, uh, de tekst, hmm. um, even denk ik, moet ik ook even terugdenken, oh, jeetje, mijn eigen liedje. <laughs> <laughs> um, help others feeling less alone, because that's what I do it for. Ja. Dus zeg maar mensen die echt muziek nodig hebben, zodat ze zich gehoord voelen, minder alleen voelen. Mm. Dus niet per se met dat nummer, maar ook andere nummers die ik maak bijvoorbeeld. Aha, d dat, ja. dat is het dus. Ja. Um, waar ben je te vinden op het wereldwijde web? <laughs> ja, um, ik ben op Instagram te vinden onder Catharina Rodriguez. Mm -hmm. Nou is het niet de makkelijkste naam. <laughs> ja.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 En ook op Spotify precies hetzelfde, Katarina Rodriguez. En op YouTube ook precies hetzelfde, Katarina Rodriguez. Dus ja. Eigenlijk dat. Ja. Nou, dan gaan we hem maar even laten horen. Hier is Katarina uh, Rodriguez met LA.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 bedside said all would be fine after the pain were off and you crawled back to life and talked of brighter futures hallucinating sounds rescued from a grave you knew all was tough you knew you took a beating yet I cast heavy odds you could still believe and i was not surprised surprise at all We are the friends we are We are the friends we are would be okay and I won't be surprised not surprised at all we are the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 a brother down but I guess I'm not surprised that surprise at all was de eerste, het titelnummer natuurlijk van de EP. Ik heb even er nog bijgezocht op 3 voor 12, maar ja, drie stuks staan er op de EP. Maar we gaan het straks hebben of er natuurlijk nog meer aan komt. In ieder geval voor vanavond wel, want het tweede nummer gaat hij nu spelen en dat is, als ik het goed heb begrepen, Mistaken in You. Mistaken in You. Yes. I chose your faith over mine, believing that this was the right thing to do. I was led to believe answers would follow. Once love took a hold, our lives would renew. But what happened instead is our love took a tumble.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 Schapend. Hier doen we gekke zaken. Nog steeds met een fles bewapend. We zoeken de bodem op. En we blijven roken mop. We zoeken het hoger op en eindigen bovenop. Luxe. Heel de city gaat op weer rook Op weer rook, Maar ik kan me wat stroom afplazen. Koud toekie in mijn vloentje, bitch Straight up, luxe, dat is wat het is Heel de tent is weer afgefikt Shit, waar rook is, is vloei. Ik ben niet moeilijk te vinden Ik zit in de kroeg met een pintje Ik zag net je meisje op Tinder Dat wordt een moeilijk gesprek Ik word gemasseerd en relaxed Ik heb genoeg andere stress ja, dit is een andere flex Met een luxe crew leiden doe ik even door je stad. Eet, regent op de bloed Hete straten van de nacht, let's go hip, hip, heel de zin Massage. Oh, oh, oh.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 So high, far from the ground, you keep me up all night. When So high, far from the ground. You keep me up all night when I.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 Time I'm in. What is right, what is wrong Left alone in a void, fear